Start. Dit is al Negens met het NOS-journaal. Oud-hoofdofficier Vrakking heeft forse kritiek op het onderzoek van de commissie Oosting naar de TV-deal. Volgens Vrakking stelde de commissie suggestieve vragen. We zijn in het pak genaaid, zegt hij in de Telegraaf. Volgens hem waren in de jaren negentig deals met criminelen hard nodig om bewijs in handen te krijgen. Vanmiddag debatteert de Kamer over het rapport van de commissie Oosting. In Brussel zijn het Europarlement, de Europese Commissie en de EU-lidstaten het eens over een nieuwe privacywet. Daarmee kunnen bedrijven bij het overtreden van de privacyregels een boete krijgen van maximaal 4% van de jaaromzet. Ook moeten ze datalekken, waarbij privégegevens op straat komen te liggen binnen 72 uur melden. En daarnaast moeten de Europese privacywaakhonden beter gaan samenwerken. Albert Heijn gaat in twee filialen in Den Haag de gezondheid van ouderen in de gaten houden. Als de kassières merken dat een oudere bijvoorbeeld vergeetachtig is of zichzelf verwaarloost... vragen ze of er behoefte is aan een praatje in de winkel met een vrijwilliger van een zorgorganisatie. Die kunnen vervolgens doorverwijzen naar een huisarts of welzijnsorganisatie. Een Canadese predikant is in Noord-Korea veroordeeld tot levenslang. De man zou zich schuldig hebben gemaakt aan misdaden tegen de staat. Meer is er niet over bekend. De man is hoofd van een kerkgenootschap in Toronto en reisde geregeld naar Noord-Korea. Volgens zijn familie ondersteunt hij er een opvangcentrum voor weeskinderen en een verpleeghuis. Houthi-rebellen in Jemen zeggen dat de coalitie onder leiding van Saoedi-Arabië het staakt het vuur schendt. Het bestand ging gisterochtend in, toen in Zwitserland door de VN-geleide vredesbesprekingen begonnen tussen de regering van Jemen en Houthi-rebellen. Maar volgens de Houthi's worden ze nog steeds aangevallen. En een woordvoerder zei erbij dat die aanvallen niet onbeantwoord zullen blijven. Het weer, op veel plaatsen regen en ook de komende ochtend blijft het buig. Later vandaag af en toe droog. 11 tot 14 graden wordt het en pas vanavond wordt het vanuit het westen droger. Blijft wel bewolkt. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand bij de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 mm -hmm. Fijne dagen Sometimes I feel like on the woman kicking as a racing button and running up my fuels fighting crime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 Van Zantwoord ook op tv. Zie je hem? op kanaal 45. 45.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 по met МГФМ hele fijne dagen Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров персональный спутник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 ta All over the world, I, uh, world, I, uh, world, I. Uh.